Zes uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Ontleinige overheidssites afgekoppeld van DigiD. De Kamer wil snelle reactie op mogelijke marteling... door Afghaanse agenten in Kunduz. En geen aanwijzingen seksueel misbruik Jennifer...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 De top van het Openbaar Ministerie heeft al vijf jaar sterke aanwijzingen... dat Willem Holleder achter een aantal liquidaties zit... terwijl hij geen verdachte is in het liquidatieproces. Kroongetuige Peter Laes heeft in 2006 belastende verklaringen afgelegd... maar die zijn op verzoek van Laes niet meegenomen in het proces. Hij was bang dat Holleder, die toen al vast zat voor afpersing, wraak zou nemen. Vorige week vertelde Laes zelf in de rechtszaal dat hij ook heeft getuigd tegen Holleder. Daarom zijn die verklaringen nu naar buiten gebracht...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 Voor het eerst in tien weken is de Amsterdamse beurs weer boven de 300 punten gesloten. De AIX steeg vandaag met 2,5 tot 300,14 eh, 300, punten. De index zakte eind juli, begin augustus in een weektijd met 15 procent, toen de schuldencrisis verheverde en dreigde over te slaan naar de banken. De AIX komt van een dieptepunt van 263 punten eind vorige maand. Beleggers lijken ingenomen met het nieuws... dat het Slovaakse parlement toch in zal stemmen met het Europese noodfonds... en dat de Europese politici het er nu eens zijn... dat ook banken in de problemen gesteund moeten kunnen worden. De Nigeriaan die in Amerika terechtstaat voor de mislukte bomaanslag... op een vliegtuig met kerstmis 2009, heeft een bekentenis afgelegd. Tijdens de rechtszaak in Detroit bekende hij schuld op alle aanklachten... waaronder terroristische samenzwering en poging tot moord. Hij kan daarvoor levenslang krijgen... De Nigeriaan had een bom verborgen in zijn ondergoed en wilde zo een toestel van Noordwest opblazen tijdens een vlucht van Schiphol naar Detroit. De aanslag mislukte. Er ontstond alleen een steekvlam waardoor de dader brandwonden opliep. Hij werd overmeesterd door de Nederlander Jasper Schuringa die daarmee de wereldpers haalde.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 ANB verkeersinformatie Buien en ongelukken zorgen voor een drukke avondspits. Er staat 330 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn duidelijk langer dan gebruikelijk. Bovendien zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat file tussen Barneveld en Eembrugge 13 kilometer. Ja, de weg is daar wel weer vrij, maar dat krijg je niet zo 1, 2, 3 weg, die file. Op de A50 van Eindhoven naar Os, voorknopend Paalgraven, 4 kilometer. File vanaf de afrit Zeeland. Oorzaak is daar een ongeluk. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen, bij Boksmeer, 4 kilometer, ook dat komt door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij.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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 8 over zes. Goedenavond. De top van het Openbaar Ministerie weet al vijf jaar. dat Willem Holleder mogelijk de opdrachtgever was. voor twee liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Kroongetuige Peter Les heeft al in 2006. belastende verklaringen afgelegd tegen Holleder. Maar justitie hield die informatie geheim geheim tot vandaag, want de NOS heeft die verklaringen nu in handen gelezen door verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat vertelt die kroongetuige Peter S over Holleder? Hij bevestigt wat justitie al jaren vermoedt, dat Holleder de opdracht gaf voor de liquidatie van hashhandelaar Kees Houtman en van cafébaas Thomas van der Bel. Die laatste die werd vermoord een paar dagen voordat hij bij de politie belastende verklaringen zou afleggen tegen Holleder. Nou, de kroongetuige kwam hier kort geleden opeens mee op de proppen, terwijl hier in in het liquidatieproces al jaren omheen wordt gedraaid. In dat proces staan de vermeende uitvoerders... ...en tussenpersonen van een reeks moorden in de onderwereld terecht. En de vraag blijft steeds beantwoord, wie zat er achter? Wie gaf de opdracht? Nou, in, te, in zeker twee gevallen was dat dus Willem Holleder... ...dat zegt de kroongetuige althans. En in die geheime verklaring die wij in handen hebben gekregen... ...vertelt hij onder meer in detail hoe Holleder hem en vermeend hitman Jesse R. rechtstreeks de opdracht gaf voor die moord op, op Kees Houtman. En uit die stukken blijkt dat de top van het openbaar ministerie in Amsterdam hiervan afwist en er al die jaren niks mee heeft gedaan. Maar waarom is het al die jaren geheim gehouden? De officiële verklaring is dat, uh, het, uh, uh, dat de kroongetuige het geheim wilde houden omdat hij vreesde voor zijn veiligheid en de veiligheid van uh, zijn familie. Dat hij daarom niet wilde dat het bekend zou worden. Maar hij is er toch zelf over begonnen te praten en vandaar dat het allemaal naar buiten is gekomen. Het is toch een vreemd verhaal? Want die kroongetuige die krijgt fulltime bescherming... omdat hij over andere figuren in de onderwereld wel in geuren en kleuren vertelt. Het is ook vreemd omdat hij verplicht is de hele waarheid te vertellen. Alles wat hij weet over de moorden moet hij vertellen. Dat is onderdeel van de deal die hij met justitie heeft gesloten. En hij heeft eerder op zitting ontkend dat hij iets wist over de rol van Holleder. Toen wees hij naar anderen heeft hij dus keihard zitten liegen uh, over de opdrachtgevers. En het is helemaal bijzonder dat de top van het OM hier dus al vijf jaar van afwist en er helemaal niks mee heeft gedaan. Want de rechters die zijn al jaren bezig met een proces over die liquidaties. Hebben dus op deze cruciale informatie die echt een ander licht werpt op de rol van sommige verdachten dus niet gekregen. De informatie was er, maar ze hebben hem niet gekregen van het OM. Dat is belangrijk om te vragen wat dat gaat dit gaat betekenen voor Willem Holleder. Ja, voorlopig nog helemaal niks, want hij is officieel geen verdachte... in deze liquidatiezaken. Het OM wil niet zeggen of dit onderzocht wordt. Als dat zo is, dan is Holleder de eerste die dat hoort en niet wij. Dat is de officiële reactie van het OM. Holleder zit vast in de gevangenis. Hij zit zijn straf uit voor die afpersingen. En de planning is eigenlijk dat hij in januari 2012 vrijkomt. We moeten afwachten wat het OM gaat doen de komende maanden. Als ze hem gaan vervolgen, blijft hij mogelijk dus toch vastzitten. En voor het proces, dat liquidatiezaken is dit een hele belangrijke ontwikkeling. Dat proces duurt al 2,5 jaar en zou eigenlijk binnenkort afgerond moeten worden. En nu ook gebeurt er opeens dit. Nou, de rechters en de advocaten die zullen ongetwijfeld heel erg veel vragen hebben hierover. Over de rol van Holleder, maar ook de vraag waarom deze informatie nu pas naar boven komt. Waarom ze al die tijd op het verkeerde been zijn gezet. Een optiebarend verhaal. Passages uit die geheime verklaringen vindt u op onze website nos.nl. .no. Matthijs van der dankjewel. Servië is weer een stapje dichter bij het lidmaatschap van de Europese Unie. Vandaag heeft de Europese Commissie besloten dat Servië zich vanaf nu kandidaat lid van de EU mag noemen. De afzonderlijke lidstaten moeten daar nog wel mee instemmen. David Jan Godfroy, correspondent in de Servische hoofdstad Belgrado. Was dit verwacht, David Jan, dat de Europese Commissie dit zou besluiten? Ja hoor, een verrassing kon je het eigenlijk nauwelijks noemen. Dat Servië de afgelopen jaren nog geen kandidaat lid is geworden, dat was vooral een kwestie van Nederlands verzet. Uh, je herinnert je dat de Nederlandse regering toenadering steeds tegenhield... omdat, omdat Servië maar niet met die laatste twee verdachten... voor het Joegoslavië-tribunaal over de brug kwam. En Rad Komladis natuurlijk en Goran Hadjic. Die zijn gearresteerd uh, afgelopen jaar. En dus was dat in ieder geval geen obstakel meer. En omdat Servië de afgelopen jaren volgens de commissie in ieder geval veel heeft hervormd... en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad bijvoorbeeld ter hand heeft genomen... was, uh, was deze stap wel te verwachten. En dus is Servië nu kandidaat lid van de EU. Hoe ver staat het nog af van een echt lidmaatschap? Wat moet er nog gebeuren? Nou, heel veel. Jaren duren. En landen als Turkije en Macedonië, bijvoorbeeld, zijn ook al jaren kandidaat, eh, kandidaat lid. En ook voor die twee landen ligt dat volledige lidmaatschap, om uiteenlopende redenen overigens, eh, voorlopig nog niet in het verschiet. En naast alle hervormingen eist Europa van Servië dat het de relatie met Kosovo op orde brengt. Dat is het belangrijkste. En dat nou ja, ligt nou juist heel gevoelig hier in Servië. Het is de afgelopen maanden heel onrustig in Kosovo, omdat de Serviërs daar niet toestaan dat de Kosovo-Albanese regering in Pristina een aantal officiële grensposten aan de grens met, met Servië inricht. En dat is nog maar één probleem. In feite komen de eisen die een aantal eu lidstaten stelt... heel dicht in de buurt van erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo. En dat is voor Servië echt een stap te ver. Ja, je, je woont in Servië. Merk je onder de Serviërs veel steun voor dat lidmaatschap van de Europese Unie? Nou... Je merkt het vooral onder de, zeg maar, de, de, de mensen in de steden, de hoger opgeleide. Uh, maar die, uh, die steun die is wel heel erg aan het afkalven. Een, een jaar of vier geleden, toen de huidige pro-Europese regering uh, uh, uh, aan, aan, aan het bewind kwam was die steun 70%. 70% van de Serviërs wilden toen lid worden van de Europese Unie. Dat is momenteel nog niet de helft. Um, dat heeft te maken met het feit dat veel Serviërs vinden... dat de EU steeds maar weer nieuwe eisen stelt aan, uh, aan het land. Uh, dus eerst die oorlogsmisdadigers die uitgeleverd moesten worden. Nu is het weer Kosovo. En straks zeggen ze, is het weer wat anders. En Veel mensen hebben het gevoel dat, uh, dat Europa uh, Servië er helemaal niet bij wil. Vanuit Belgeno, David, een groot vraag. Dank je wel. We gaan naar het turnen. Bij het WK in Tokio stond vandaag een prestigieuze titel op het spel. De landentitel bij de mannen. In eigen huis, voor eigen publiek, hoopt de Japan de hegemonie van China te doorbreken. Een impressie van Edwin Cornelissen.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 fenomenaal, tweevoudig wereldkampioen al hè? Ja, die is ongelooflijk goed. De rest van het Japanse team is goed, heeft, vind ik wel wat gebreken, maar ja, als team zijn ze gewoon fantastisch. Welkom, gymnasten. Daar is de binnenkomst van de turners en vooral die van Japan gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.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 Hij moet een dermate superscore halen. De vraag is of dat überhaupt mogelijk is. Hij besluit alles of niets te geven. En het wordt Een val. Niets dus voor Japan. Topondernemers uit de regio Eindhoven hebben een brandbrief geschreven aan het kabinet. Zometeen meer. Kort over zes geweest. Betekent dat Wijnand Zwaan de AMB... dat het een beetje rustiger aan het worden is? Ja, en uh, langzamerhand gaan we toch uh, de goede kant op. We zitten iets onder de 300 kilometer fietsen, Dus ja, eigenlijk allesbehalve goed nieuws. Maar goed, het, uh, het wordt wel wat minder. Langs de file staan in het midden van het land. Ten noorden van Amsterdam zijn problemen door een dichte spitstrook op de A7. En op de A15 staat de langste file vanuit Europoort... voor Vaanplein, 17 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A73, van Maasbracht naar Nijmegen. Dat staat file voor Boxmeer, 7 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Wij moeten klaar zijn voor de crisis. Dat is de strekking van een brandbrief... die topondernemers uit de regio Eindhoven aan het kabinet hebben gestuurd. Het werd versloten van de economieredactie. Waar zo'n brief? Nou, ze zijn bang, die ondernemers. Het zijn uh, negen topondernemers overigens... dat het kabinet, de overheid zeg maar, uh, te traag handelt. Hè? De minister, Jan Kees de Jager, had dat tijdens Prinsjesdag... over een storm die eraan komt. Maar ze vinden een beetje dat de voorbereiding op die storm... meer lijkt op normaal onderhoud dan echt voorbereiding op een storm. En je weet, bij een storm moet het gewoon alle hens uh, aan dek zijn... En en uh, het gaat te vaak, vinden ze ook, over resultaten uit het verleden. En nog een wijsheid, die zijn geen garantie voor uh, de toekomst. Nou ja, uh, die uh, resultaten uit het verleden geven die ondernemers uh, niet al te veel hoop. Want na het omvallen van die Lehman Brothers Bank, paar jaar geleden ondertussen, duurde het zeven maanden, zo hebben ze berekend, voordat de eerste crisiswet terecht was. Dus uh, hebben ze een penvoerder aangesteld van die ondernemers. Dat is Rob van Gijssel, de burgemeester van Eindhoven. En die heeft de brief geschreven. Wij komen met de belangrijkste mensen uit het bedrijfsleven. Hier met enige regelmaat bij elkaar. Zet de stormbal maar op. Want komend jaar gaat het er echt heel redelijk uitzien. De ordeportefeuilles lijken nu nog gevuld, maar het aantal uh, annuleringen is stevig. Uh, de Rabobank heeft vanochtend ook uh, bekendgemaakt dat de kredietverstrekkingen van banken aan het bedrijfsleven dat die droog komen te vallen. En dan gaat het economisch heel hard omlaag.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 Een crisis die bijna onontkoombaar is, al de dus burgemeester Van Gijzen van Eindhoven. Maar zo praat je toch ook mensen een crisis aan? Dat is ook een beetje het verhaal wat je van de anderen, zal ik maar zeggen, ook uh, hoort. Het is trouwens ook de reactie van de minister die erover gaat, de minister van Economische Zaken. Maxime Vragen. Er zijn economisch onzekere tijden. Tegelijkertijd moeten we elkaar niet in een crisis inpraten. Hè? Ik bedoel, een van de ondertekenaars, bijvoorbeeld een bedrijf als ASML, heeft ook weer een heel goed kwartaal achter de rug zijn. ASML, Daar heeft Verhagen, denk ik, een punt met mooie cijfers gekomen. Bewijst dat dan niet het ongelijk van de noodkrip? Ja, en ASML ondertekent wel die brief. Uh, voor een deel ah. natuurlijk wel, maar het is de situatie van vandaag... en het afgelopen kwartaal waar je het over hebt bij uh, ASML. Want in, als je de visie van de bedrijven ernaast zet en die brief goed leest... dan zeggen ze, nee, alle signalen staan op rood. En dat is ook een beetje wat uh, Van Gijssel zegt. Hè. Hij haalt de Rabobank aan en zegt, ja, het wordt lastiger om te lenen. Is wel uh, van belang, want het midden- en kleinbedrijf... hebben al last om uh, geld te krijgen als de grote bedrijven. Dat signaal nu ook gaan afgeven, ja, dan is er toch wel wat aan de hand. Je ziet het nog niet in de cijfers. Maar ja, hier en daar wordt er dus door die topondernemers, en die negen hebben zich nu verzameld, gezegd: ja, de trein komt piepend en krakend tot stilstand. Wat willen ze dan dat het de minister doet? Nou, die moet eigen kredietgaranties geven, exportgaranties, uh, dat willen ze. En die minister, nou, je hoort hem het uh, zeggen, ik, die zegt: ik doe al van alles. Kijk ook een beetje naar de Prinsjesdagstukken. Ik neem me van alles voor. En bovendien, er is nog geen crisis. Dus ik wil het woord nog niet horen. Vragen zegt eigenlijk uh, nu even niet. De brief is verstuurd naar Den Haag vanuit Eindhoven. Dankjewel Bert van Sloten. Op dit moment praat het Europese parlement over Schengen. En vooral over het Nederlandse en Finse verzet... tegen toetreding tot het Schengengebied van Roemenië en Bulgarije. De meerderheid van het parlement wil dat Nederland en Finland hun verzet staken. Minister Leers van Immigratie zal waarschijnlijk de resolutie na zich neerleggen... maar het signaal is duidelijk. Tijd voor een rondje langs wat Europarlementariërs. Correspondent Tijnserdeh ging naar Marietje Schaken van D66... Thijs Berman van de Partij van de Arbeid en Dennis de Jong van de SP. En de Jong begrijpt het, zegt hij, dat Leers huiverig is... voor de toetreding van de Roemenië en Bulgarije. Ja, er moet vertrouwen zijn. En ik denk dat Leers dat bedoelt. Van op dit moment is er nog te veel corruptie, nog te veel gang. Ik ben het dus eens met minister Leers. Ik begrijp hem wel. Volgens mij uh, de ander aan tafel ook. Als er corruptie is in die landen moet het aangepakt worden. Maar dit is niet het middel. Over Schengen zijn duidelijke afspraken gemaakt. Uh, daar en die zijn... komen zij na, die landen, zegt de Europese Zeggen Commissie Zeggen de experts. Zelf. En zijn er experts? is zelfs nog een half jaar uh, ingelast als extra periode... om te controleren of ze blijven voldoen en of het solide genoeg is... Dus je moet problemen aanpakken met de middelen die daarvoor bedoeld zijn. Anders is Nederland ongeloofwaardig, want het houdt het zich niet aan zijn eigen afspraak, niet aan zijn eigen contracten. Nou, En een land wat veel zaken doet, daar veel uh, profijt van heeft in Europa... doet er goed aan om ook betrouwbaar gevonden te worden en niet dwars te liggen om het dwars te liggen en maar, zich niet aan eigen afspraken. te houden. Maar is het onrechtmatig dat Nederland die toetreding van die twee landen... tot de Schengenzone tegenhoudt? Thijs Berman, PvdA, is het onrechtmatig? Ik geloof niet dat het onrechtmatig is. Het volste recht van een lidstaat om uh, die toetreding te weigeren. Dat is, dat is heel simpel in schengen Schengenverdrag opgenomen. Dat je dat als, als lidstaat kunt vetoen. Ik denk dat het begrijpelijk is dat leers zijn twijfels uit. Want er is grote corruptie geweest, gesignaleerd, geconstateerd bij Bulgarije en Roemenië bij de grenspolitie. En het gaat wel over de buitengrenzen van Europa. Het gaat over het tegengaan van vrouwenhandel, grote criminaliteit, opiumhandel. Ga zo maar door dan moet je er wel van op aankunnen dat die buitengrenzen goed bewaakt worden. En die overtuiging is er niet bij de Nederlanders. Nou, het is aan de Bulgaren en de Roemenen om ons te aan te tonen... Dat, die, dat dat wantrouwen onterecht is. En overigens, denk ik, dat deze regering er alles aan doet... om zich te vervreemden van welke regering in Europa dan ook... behalve van de Duitse misschien... door ongeveer alles te weigeren waar Europese sterretjes op staan. En daar kom je niet veel verder mee als Nederland, exportland... wat ingebed is in de Europese Unie en in de Europese markt. Dus we moeten verschrikkelijk voorzichtig zijn... Met dit soort van weigerachtige theatrale bewegingen. Alles Europarlementariër Thijs Berman, die hoorde u als laatste over het Nederlandse verzet tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied. Gaan we het nog even. Terug naar Amsterdam, waar we de hele middag live waren. Naar verslaggever Roel Pauw. Bij de opening van het Cinekit-festival Roel al 25 jaar Cinekit. De opening was een uur geleden door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Veel geroezemoes, maar ook veel kinderen daar. Voor de opening is het druk. Ja, waar ik nu ben, daar is het echt heel erg druk en warm en zweterig. Want... Ja, ik weet niet wat voor idee jij hebt bij film en uh, dat soort zaken. Het is tegenwoordig natuurlijk heel veel meer dan dat bioscoopzaaltje met de rode plusje stoelen waar je met z'n allen een filmpje gaat bekijken. Uh, ik sta nu bij een groot plasmascherm met een paar stuiterende kinderen erbij die uh, een interactief spelletje aan het spelen zijn. Want dat is natuurlijk ook beeld. Hè. Beeldcultuur is zoveel breder dan zeg, 10, 15 jaar geleden. En kinderen die absorberen die nieuwigheden allemaal alsof ze nooit anders hebben geweten. En in veel gevallen is dat natuurlijk ook zo. Uh, ik had graag nog even willen praten met de grondleggers van het Cinekit-festival. Dat zijn Ellie en Joke. Engel, 25 jaar geleden zijn ze hiermee begonnen. Ik denk dat ze nooit hadden kunnen bedenken dat het zou uitgroeien tot een van de grootste filmfestivals voor kinderen ever. En ook niet dat bij het 25-jarige jubileum ze nu uitgebreid zouden kunnen praten met prins Willem-Alexander en Maxima die het festival hebben geopend. En dat is ook de reden waarom ik ze nu even niet voor de microfoon kan krijgen... Want ja, dit wil je de beide dames niet ontzeggen. Het is ook een beetje hun feestje. Het feestje van de kinderfilm, de kindertelevisie. En uh, het feestje van Ellie en Joke, Engel, die de visionaire gedachten hebben gehad om van kinderfilm iets heel erg groots te maken. Heb je daar wel gesproken? Ah, daar komt er het toch nog met... in. Heb je dan nog een met dingen? Ja, dan komt er toch nog eentje ouders. aan. De dame, Ach, nee. Wacht even, de dames Engel komen toch nog even mijn kant op. Ze zei: Nou, dit had u misschien. U kon niet weglopen, huidig gesprek met U kon daar nou, niet bij weglopen, dat, dat begrijp ik volledig. Het is ook een beetje uw feestje, zei ik net op de zender. Toch? Ja, het is voor ons alle feestje. Maar voor ons is 25 jaar natuurlijk gewoon toch best wel. Het, ja, is wel wat. Ja. ja. Had u gedacht dat het zou uitgroeien tot wat het nu is? Nou, niet natuurlijk de eerste jaren. Maar het is gewoon stap voor stap voor stap is het steeds uh, meer geworden. En het had blijkbaar ook wel de potentie om veel te worden. Dus ja. En ook wel allebei denk ik, vanaf het had je het gevoel dat het iets voorstelde. Maar ja, wat is iets voorstellen? Uh, dat heb je het over aantallen en die zijn natuurlijk enorm gegroeid. Maar inhoudelijk is het altijd, heeft het altijd iets betekend. Ja. En en dit soort dingen, hè, waar we nu bij staan, die TV spelletjes... het hoort er allemaal bij tegenwoordig, hè? die beeldcultuur ja. van kinderen. Dat wist u natuurlijk nog niet. Ja. nee, het is ook begonnen met film en televisie. In de tijd dat wij begonnen was ook bij de VPRO-televisie... had je file achterwerk, dat was eigenlijk net opgezet. En dat was ook meteen een partner van CineKids. En op een gegeven moment ja, is dit er gewoon bij gekomen... alleen maar met drie computers en dan een spelletje. En, uh, de, en... de tijd staat niet stil, helaas voor onze uitzending. Okay. Ik wel fijn dat u toch nog even in onze uitzending was. Radio 1 is mijn favoriete. Ik het Met dat soort woorden, inderdaad, nemen we graag afscheid. Ook voor jou, roep Pauw. Radio 1 is mijn favoriete. zender. Meer informatie over het cinekit Festival. Vanzelfsprekend bij onze collega's hier bij de NOS bij het Jeugdjournaal. Die gaan daar straks een kwart, over, kwart voor zeven, natuurlijk ook uitgebreider op in. En op hun vernieuwde website jeugdjournaal.nl. Nou, genoeg reclame voor de NOS en voor Radio 1. Joost Eertmans, goedenavond. Goedenavond, Tim. Maak eens reclame voor je eigen programma. Dat bedoel ik, dat doe ik graag, dat weet je. Uh, Tim, wij praten over het ja, bizarre plan in Rotterdam. Uh, gelanceerd vandaag. Dat alle werklozen van Rotterdam die krijgen een gratis fiets. Jawel, van 400 euro een gloednieuwe fiets. En dat doen ze om de Rotterdamse arbeidslozen aan een, aan een baan te helpen. Dus op weg naar school of werk. Ik denk, ja, als we maar genoeg cadeautjes blijven geven aan werklozen... dan is het zeker dat ze geen stap vooruit zullen zetten. Dus ik vraag me af, waarom zou je nog wel gaan werken... als je kijkt wat, wat een werkloze inmiddels allemaal niet op zijn bordje krijgt? Dat is de stellingname van mij zometeen in avondspits van WNL. U weet dat uw portie gezond verstand op Radio 1... we spreken elkaar direct na het NOS Journaal.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 Het weer. En hier is Gekaat Tiemstra. Het begin van de weersverbetering is aangebroken, want vanuit het noorden begint het nu droog te worden en ook naderen er opklaringen. De regen neemt af in intensiteit en trekt vanavond geleidelijk naar het zuiden weg. Dat duurt overigens nog wel een tijdje, pas na middernacht wordt het ook in Zuid-Limburg droog. Door de combinatie van veel water, weinig wind en opklaringen ontstaan vannacht dichte mistbanken.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 ANUB Verkeersinformatie. Het is een behoorlijk drukke avondspits. Het aantal files neemt nu langzaamaan wel af. Toch staan er nog 230 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en in het midden van het land. De bijzonderheden nemen ook af. Dat betekent dat er vooral nog veel dagelijks fieders staan die langer zijn dan gebruikelijk. Zoals op de A4 Den Haag-Amsterdam in beide richtingen. Richting Amsterdam staat nog 12 kilometer voor Hoogmade. Ten noorden van Amsterdam zijn deze hele spits problemen door een afgesloten spitsstrook. Op de A7 richting Hoorn. Die is dicht bij Knopend Zaandam. Dat is een technische storing. Daardoor loopt het vast op de A8 vanuit Amsterdam, staat voor knooppunt Zaandam 4 kilometer. En daardoor weer op de ring A10, vooral op de A10 Noord, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Koenplein 9 kilometer. Verder staat nog een van de langste files bij Rotterdam op de A15 vanuit Urepoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 16 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits. Joost Eertmans Waarom zou je werken? Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Uw Porsche Gezond Verstand op Radio 1. Tot 7 uur praat u mee. Bel WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond. Rotterdamse werklozen krijgen allemaal een gratis fiets. Ik las het vanochtend in de krant en ik dacht dat het er niet stond. Jawel, een reintegratiebureau heeft serieus het plan opgevat om fietsen ter waarde van 400 euro als extra prikkel aan Rotterdamse arbeidslozen te schenken. Het bureau overweegt ook scooters aan te gaan bieden en een gratis lidmaatschapskaart van een sportclub naar keuze. Voorwaarde is een betere inzet om naar school of aan het werk te gaan. Harry Lee, de uitvinder van het moderne Singapore, die zei... als je mensen betaalt om arm te zijn, kun je van één ding zeker zijn... je krijgt een hoop arme mensen. En ik ben het van harte met deze Harry Lee eens. Nauwelijks belasting betalen, zorgtoeslag krijgen, huurtoeslag... inkomenssubsidies, een ooievaarspas, de voedselbank om de hoek... en een gratis fiets. Wat heb je eigenlijk nog meer nodig? Als we maar genoeg cadeautjes aan werklozen blijven uitdelen... dan denk ik bij mezelf, we zijn eigenlijk ook gek dat we nog werken. Bel WNL Dat is een 0800 1121. Komt hij hier binnen in de show? Avondspits. We praten dus over het, uh, ja, het cadeautjes verstrekken aan, aan werklozen om ze aan het werk te helpen. De vraag is eigenlijk, waarom zou je nog werken of net boven de minimumloon gaan werken... als je met, uh, met zoveel uh, cadeautjes wordt uh, bediend. Als je er net onder zit, daarover kunt u uw mening geven. Dat kan ook via Twitter, dat kan via hashtag Avondspits of hashtag WNL. Dat kan ook, hashtag Eerdmans is ook uh, prima. Ja, aan de lijn is Johan van Haga, hij is directeur van Challenge Sports... en hij is de bedenker van het plan van de gratis fiets. Meneer Haga, goedenavond. Goedenavond. Krijgt u veel gezellige mailtjes binnen? Nou, ik moet zeggen, mijn sms en e-mail staat redelijk vol, ja. Ja, iedereen wil een fiets van u. <laughs> nou, uh, in principe als je werkloos bent en je zit in het traject van Tennis Sport en je hebt een baan uh, en je kan het contract laten zien, ja, dan kan je een fiets. Ja, even serieus, is dat nou echt de oplossing om cadeautjes te gaan verstrekken aan werklozen? Is dat de prikkel die we nodig hebben? Nou, uh, het is één van de prikkels. Uh, wat je eigenlijk moet bedenken is, uh, ja, we hebben een x-aantal werklozen. Uh, ja, een aantal, eigenlijk als je het procentueel bekijkt, want wij doen het al 17 jaar in de gemeente Rotterdam. En eigenlijk uh, is 60% uh, die kan werken en die wil werken. 20% die uh, kan niet werken en die heeft dus een meervoudige problematiek. En 20% wil echt niet. En eigenlijk doen wij het voor de 60% uh, die wel wil. En uh, elke prikkel die ik kan uitdelen, uh, ja, die doe ik. En, uh, ja, ja maar, maar hoe erg is het als mensen de gratis fiets moeten hebben om, om, om een beetje bereid te zijn om een baan te gaan vinden? Ik snap als je bijvoorbeeld een, een, een, een baan hebt waar je net nauwelijks kan rondkomen. En je denkt, verdorie, ik betaal belasting en uh, ik betaal uh, voor, voor hun gevoel mee. Maar dat is in de, dit geval helemaal niet zo. Kijk. We hebben een uh, reintegratiebedrijf. Ik heb horeca. En ik heb een moedermaatschappij erboven. En die financiert dit soort prikkels. Die financiert uh, ook prikkels. Bijvoorbeeld uh, in Rotterdam zijn we heel ver. Als je het landelijk bekijkt. Uh, met inzet van topsporters. Ik heb een 8-9-voudig kampioen uh, karate. Die geeft weerbijstraining aan aan Boys. Nou, iedereen zou in Nederland wel karate gratis willen. Maar ja, deze, of deze man daar zet ik in... En uh, die brengt onwijs veel goede dingen mee, waardoor ja, mensen langer op die baan blijven, niet in die uitkering terugvallen... En ja, zo kan ik nog een stukje 8,90 tot. Maar Johan van Haga, ik zou zeggen, als je al 17 jaar gratis fietsen uitdeelt, het aantal bijstandstrekkers is geloof ik het grootste van Nederland representief in Rotterdam. Dus jullie doen het even. Ik zal je dat voorbeeld van die fietsen. Ik vind het een heel leuk idee. Dus het wordt particulier gefinancierd. En eigenlijk met wie ik die deal ga sluiten, bij Megebaank Rotterdam. Dat is een uh, handel in fietsen. En wij brengen ontzettend veel werklozen daaronder. En niet omdat uh, de werklozen 1, 2, 3 die fiets kan maken. Maar omdat ze daar opgeleid worden. En eigenlijk zie je dat een fiets gemaakt wordt. Uh, door een werkloze en dat zal voor een werkloze zijn... op ja. het moment dat zij dus uh, een zes maanden, ja. uit of zes maanden baan kunnen hebben. Nou, ik wil ook graag een fiets. Ik ben echt toe aan een nieuwe fiets, alleen ik werk. Maar ben, dus ik, heb ik, je ik, een uitkering? Nee, helaas niet. Dus ik, ik, nou, ik ben een sigaar. Hey, maar Johan, zeg je ook van... we pakken de fiets weer af van de werkloze als je niet genoeg uh, vorderingen boekt? Nou, kijk, op het moment dat iemand uit zijn proeftijd is... en die heeft een zes maanden uh, arbeidsovereenkomst... dan uh, ben je iemand... en dat is een heel simpel bedrijfsmatig rekensommetje. Als je het over jongeren bekijkt... zie je dat een uh, jongere iets van 1200 euro kost per maand... Uh, aan een uitkering. En als je dat zes keer berekent... dan heb je 7200 euro... wat wij de uh, gemeente besparen aan uitkeringen. Nou, dat is een mooi... Stel uit je winst. Als je dan een fiets van 400... en dat zelf niet eens vanuit gemeentelijk geld... maar particulier vanuit de moedermaatschappij gefinancierd. Nou, dus de gemeente juist ja, heel blij. Goed, het is een fantastisch idee. Wat vindt u, Bellers eh, 0800 1121, gratis fietsen voor werklozen in Rotterdam? Eh, die krijgen hem gewoon cadeau. En er komen nog meer dingen aan, zegt eigenlijk Johan van Haga. Want hij zegt, ik ga ook naar de scooter toe, een gratis sportabonnement. Alles is mogelijk om werklozen maar die prikkel te geven, te gaan werken. Ik vind het een ridicule, volslagen belachelijk idee. Maar misschien u wel helemaal niet. Eh, ik ga eens kijken, er wordt ook getwitterd. Eh, dat kan via hashtag WNL, Anarchie is order als of mensen niet gaan werken omdat ze een fiets krijgen. En alsof die uitkeringen zo hoog zijn. Er zijn gewoon te weinig banen. Uh, jan Wagenaar is het ook met mij eens op Twitter. Die zegt, niet werken is, uh, in, wordt zo wel heel erg interessant in Rotterdam. Hoezo crisis? En Henry Blauw zegt, gratis fiets als je geen werk hebt. Ik heb wel een nieuwe fiets nodig, maar vind het te ver gaan om daar ontslag voor te gaan nemen. Ja, iemand anders zegt ook tegen mij op Twitter van... ik heb inmiddels begrepen dat er heel veel fietsen worden aangeboden... op uh, Marktplaats voor 200 euro. Uh, dat zou inderdaad ook wel eens een gevolg uh, kunnen zijn. Uh, Dirk-Jan. Uit Eindhoven. Goedenavond. Goedendag, ja, het is een beetje donk, maar goed. Nou, ik kreeg de tranen van in mijn ogen toen ik het hoorde. Echt. Echt. Je werkt, voor, ik werk nu in Leiden, dus dat is anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Nou, dat gaat goed met mijn fiets, maar echt, het gaat nergens op, Joost. Gewoon weg. een dure fiets en je wordt gewoon doorverpast. En succes gemeente. Maar Johan van Haga zegt, het werkt. Het werkt. Ach, houd toch op. Ik kom regelmatig in Rotterdam, daar op het Zuidplein. Daar is het altijd druk met wandelaars. En ik zie die mensen helemaal niet gaan werken. Echt. <laughs> en niet fietsen. Oké, Dirk-Jan. Ik ga jullie goed. Oké, okay, dank je Dirk-Jan uit Eindhoven. Willem, Willem Schild heb ik aan de lijn uit Amsterdam. Goedenavond. Dag meneer Reetmans, met Willem Schild spreekt u. Ik uh, ben het oneens met de stelling. En wel omdat ik een uitkering had die was 8,31. Dan was ik vorig jaar op de vakantiebeurs om rond te kijken. Dan heb ik een proefabonnement bij de trouw afgesloten. En dan heb ik een uh, fietscadeau gekregen. En met die fiets kan ik nu naar mijn werk toe. Van Amsterdam-Oost naar uh, Amsterdam-West. Om daar in de fabriek te werken. En niet voor een gigantisch salaris. Maar wel kan ik weer aan de slag. En kan ik mijn schulden afbetalen. Dus op zich vind ik Rotterdam een goed idee. Maar u zegt, u zat, u zat in een uitkering. En u heeft toen... Ja, dat was, dat was 831 euro's. Ja. En, en nu zit ik er zo rond de 11, 1200 euro. Dus dan kan ik A, mijn schuld afbetalen. B, ben ik drie kwartier aan het fietsen, zodat ik een sportschool kan uitbesparen. En C, ben ik de, de samenleving niet meer tot last. Ja, dus u zegt zonder fiets had ik het ook niet gedaan. Nou, zonder fiets, kijk... Het bijkomende, wat ik ook nog heb, uh, geen reiskostenvergoeding. Dus ik kan, niet meer, ik kan wel met de bus en de trein. Maar dan uh, ben ik weer een hoop centen kwijt om op mijn werk te komen. En nu kan ik gewoon met de fiets. En nou bent u van die uitkering af. Dus u vindt het een goed plan? Ja, Veel ik fietsen vind het geven. Een goed plan. Ja, maar gaat het ook zover dat u zegt: geef ook maar een gratis sportabonnement. Want daar gaan we naartoe. Gaat de scooters, dat is eigenlijk de, de, de toekomst, hè? Als je drie kwartier heen fietst en drie kwartier terug fietst... dan heb je geen sportabonnement nodig, meneer Remas. Hey, dat lijkt mij ook. Daar heb je helemaal gelijk in. Dankjewel, Willem Schild. Uh, Annelijn Lucitaal uit Rotterdam. Ja, ik ben een geboren en een getogen Rotterdamse meneer in wat voor wereld. Ik inmiddels leef weet ik al lang niet meer hoor. Is dit niet van de gekken? Ik dacht vanmorgen nog toen ik het las. Ook oh, dat zijn hopelijk de fietsen die ze ooit van de straat hebben geplukt in grote getalen En ergens in een voorraadschuur hebben staan. Nee. Nou hoor ik u zeggen dat het een nieuwe fietsen zijn. Ja. Nou meneer, ik kan er met mijn pet niet meer bij. Nee. Helemaal stapelgek. Ik ben nog van een wat oudere generatie dicht. Ik kom er niet meer over uit. Ik kom er niet meer uit. Ik, Ik hoor het. Dit, dit, een stapel gekke wereld. Wat een idioot land is dit geworden. Ja, maar... Mevrouw Taal, let u maar goed op, want er komen wat fietsers bij, geloof ik, op de fietspaden van Rotterdam. Daar kunt u in ieder geval zeker van zijn. Lucie Taal, altijd weer een verrassing dat, dat u erdoor komt, want het is druk op de lijnen, weten we. Maar u weet er doorheen te fietsen, zeg ik in dit verband. Eh, als u in gesprek krijgt, luisteraars, bij deze lijn om te bellen, dan kan dat heel goed kloppen. Want er zijn meer mensen die bellen. Blijft u het proberen, over een paar minuten komt u er misschien wel doorheen. 0800 1121, waarom zou u nog gaan werken? Als je ziet dat werklozen nu ook een gratis fiets zelfs krijgen in Rotterdam, naast alle andere toeslagen en subsidies die men al uh, ontvangt, je bent eigenlijk gek als je nog gaat werken. Daar kunt u op uh, bellen, daar kunt u ook op Twitter en dat kan via hashtag WNL. Uh, Maarten Struivenberg aan de lijn. Hij is lid van de fractie van Leefbaar Rotterdam. Goedenavond, uh, Maarten. Goedenavond. Ja, jij zegt, uh, nee, ik weet eigenlijk niet eens wat wat je vindt. Uh, Johan van Hagen doet dit plan uh, dus in Rotterdam al jaren. Wat vindt de fractie van Leefbaar Rotterdam hiervan? Ja, we vinden dit. Uh, heel heel erg vreemd hoe je, het, uh, hoe je het nu bedenkt dat iemand een fiets moet krijgen om geprikkeld te worden om uit de bijstand aan het werk te gaan. Want iedereen die in de bijstand zit, die moet natuurlijk sowieso heel erg zijn best doen om aan de slag te gaan. Uh, dus een fiets is daar helemaal niet voor nodig en een andere prikkel ook niet. Aan de nee, ik zeg bij mezelf, uh, mensen moet je juist uitkering korten als ze hun, hun best niet doen om uh, hè, op staatskosten van staatskosten af te komen. Aan de andere ja. kant hoor ik nu wel meneer uh, uit Amsterdam zeggen, ja maar ik ik moest een half uur heen en weer en ik had geen reiskostenvergoeding. Dankzij de, de fiets uh, kan ik, uh, heb ik die baan geaccepteerd. Ja, als mensen een baan krijgen, dan is het waarschijnlijk ook zo dat ze erop vooruit gaan. Hè? Dan ga je geld verdienen en als je dan uh, een fiets daarvan koopt, dan heb je ook vervoer voor naar je werk. En er zijn ook al regelingen in Rotterdam, als je tijdelijk een lening nodig hebt om zoiets te kopen... dat je dat geld kan lenen en dat je dat in stukjes terugbetaalt als je dat in één keer uh, niet lukt. Ja. Dat is allemaal niet zo'n probleem, maar het gaat hier gewoon om een cadeautje... Wat bedoeld is om mensen te prikkelen om een uh, betaalde arbeid te gaan doen. En ja. dat is niet nodig. Nee, ik denk dat, dat, dat ik dat met je, met, je, met je eens ben. Wat gaat Leefbaar Rotterdam uh, hier, hiermee doen? Gaan jullie uh, een wethouder ter verantwoording roepen van bijvoorbeeld die van sociale zaken? Ja, zo is het. het uh, morgen in de gemeenteraad gaan we hier debatteren En we zullen naar voren brengen dat dit absoluut niet kan. En we hopen uh, hem van te overtuigen dat hij zo snel mogelijk maatregelen hier neemt, Want het is natuurlijk wel een uh, reintegratiebedrijf waar de gemeente Rotterdam zaken mee doet. Um, uh, dus daar moeten we ook wat van vinden. Ja, voor de duidelijkheid, ook... hij, hij zegt het is geen, het is geen gemeenschapsgeld, uh, het is particulier ja. initiatief. Al, dat is natuurlijk flauwekul ja. lijkt mij. Want hij, ja. hij wordt natuurlijk ja. ingehuurd door uh, de gemeente om dit werk te mogen gaan doen. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, de gemeente betaalt natuurlijk genoeg voor, uh, voor de reintegratiebureaus in Rotterdam. Dus als ja. wij hem zoveel geven dat hij dit er nog wel even extra bij kan doen, dan zou ik zeggen, nou dan halen we die bedragen in ieder geval alvast weer terug. En dan uh, moeten we nog maar eens kijken in hoeverre we verder willen met dit bedrijf. Zeker. Nou, dat is inderdaad ook een goede vraag. Uh, of, je dat, uh, of je dat als Rotterdam moet doen. Dankjewel, Maarten Struivenberg, lid van de fractie van Leefbaar Rotterdam. We gaan eens kijken wat er getwitterd wordt op uh, ja, mijn betoog. Dat ik zeg waarom zou je nou gaan werken als je als werkloos... inmiddels ook in Rotterdam een gratis fiets krijgt... om, om uiteindelijk uit die, arbeids, uit die arbeidsloosheid tre, terug te keren. Twitter, uh, zegt op, Ivo zegt op Twitter, als ik het goed begrijp... krijg je pas een gratis fiets als je werkt. Niet als je werkloos bent. Ik denk niet dat dat waar is, want mensen krijgen het als ze genoeg vorderingen... Maken om naar werk of op school te komen. Uh, Frank Gielen zegt, waar gaat dit over? In Rotterdam heb je toch uitstekend openbaar vervoer. Waarvoor hebben deze mensen dan een fiets van 400 euro nodig? En Wim Dorsman zegt, vreselijk plan, welke zot? Verzint dit soort plannen schandalig? Laat werklozen werken, stimuleer dat ook en stop met het pamperen van werklozen. En Arjen die zegt, werklozen zouden de cadeautjes moeten terugbetalen als ze weer een baan hebben gevonden. En Arjen, dat ben ik geheel met je eens. Die antwo antwoord kreeg ik niet van Johan van Hagen juist. Uh, Ivo Besselen uit Ermelo. Goedenavond. Goedenavond. Ik vind het als je een baan gevonden hebt, dan kun je uh, cadeautjes krijgen. Dan is het een incentive. Maar krijg je wat van tevoren terwijl je nog geen prestatie geleverd hebt? Daar nou, ja, ja. zijn gewoon geen woorden voor. Dat blijkt dat ook al uit alle reacties die er uh, uh, loskomen. Ja. Heb je een baan, belonen, dan, heb, dan, dan maak je er werk van. Maar uh, uh, gewoon maar even wat krijgen. En dan van nou, ik uh, schuif het wel weer door. Want ik heb deze week geen tijd om een baan te zoeken. Dat doe ik al over twee weken. En ik moet mijn band plakken. Flauwekul. Grootste onzin die er is. Nou, het is Belonen waar. Ja. Als er een prestatie geleverd wordt. Ja, en dan nog zeg ik. Dan heb je een baan. Dan heb je dus precies wat Maarten Struiverberg net zegt. Je hebt geld gekregen ja. in je pocket. Ja. Dan kan je ook een ja. fiets betalen, zeg. En ook een tweedehandser ja, wel hoor. Nou, kijk, kijk. Wil je dan wat doen? Uh, uh, dan, dan kun je dat op dit moment. Uh, het is een incentive zodra je een baan gevonden hebt. Iets wat nog van dat het de gemeente helemaal niet kost. Een fiets van 4... Ergens moet dat geld vandaan komen. Ook al zal het misschien uh, de, de, de waarde van die fiets... Normaal 400 zijn er nu 200. Laten we dat... De, la, ze kunnen het ook uitkeren gewoon in, in klinken. De mens als incentive. Ja. Ik heb iets gehoord en ik weet niet of dat daar is... Dat iemand die zat uh, in de sociale dienst. Uh, die kreeg in één keer een baan. en uh, die kreeg in één keer duizend euro op zijn rekening. omdat hij uit de sociale dienst was. Ja. Nou, dat zat helemaal niet <laughs> ja, Ivo Besselen van harte met je, met je eens. Ik val van mijn stoel, uh, luisteraars. als je het hoort. gratis fietsen voor werklozen in Rotterdam. wat vindt u ervan? Uh, 0800 21. komt u binnen in de show. en dan gaan we praten. Um, Anderleen Ali uit Venlo. goedenavond. Ja, goedenavond met uh, Ali uit Venlo. Nou, ik vind het ook uh, absurd dat mensen die niet werken een fiets krijgen. Na, uh, kijk, ik bedoel, als iemand een fiets nodig heeft om naar zijn werk te gaan... ...en uh, ja, dan, dan kan die ook gewoon dat geld bij elkaar sparen om een fiets aan te schaffen. Maar ook, uh, er wordt steeds gesproken over een beloning. Ik bedoel, waarom zou je mensen moet een beloning moeten geven als ze gaan werken? Ik bedoel, het is toch... ...ja, iedereen moet toch voor zijn kost uh, zorgen. Volledig een beetje eens. Waarom zou, ja, waarom zou je iemand een beloning moeten geven omdat je gaat werken. Oké, okay, ik werk ook hard. Wie geeft mij een beloning? Ik heb ook een fiets nodig. Precies. Weet een ja? je eens, Ali? Maar ik verdien te veel. En, en wij met z'n allen. Want je moet inderdaad op, de, op, de, op het minimum zitten. Wil je, dat, uh, wil je dat krijgen? Dat moet de prikkel zijn op weg naar werk. Ik vind het een zot plan. Ik kan er ook met mijn verstand niet bij, Ali. Dank je wel. Nou, weet, ja? weet u wat is? Kijk, in een beschaafd land. Wij horen voor, voor te zorgen voor die mensen die zich niet kunnen redden. Maar er zijn... Ik ben zeer van mening dat er duizenden, zo niet, uh, tienduizenden mensen zijn... die gewoon misbruik maken van de voorzieningen. En uh, daar moet wel een keertje mee ophouden. Mm -hmm. En uh, het andere probleem is dat elk gemeente bepaalt zijn eigen beleid. Want ik bedoel, uh, in Venlo is een ander beleid, in Rotterdam weer een ander... Ja. Dat, dat is ook, ja. Nee, maar ze weten van gekheid Ali niet meer wat ze moeten doen. Dat blijkt in de integratiebureaus vechten tegen de bierkei. Want het aantal bijstandsgerechten is nog nooit zo hoog geweest in, in Rotterdam uh, op dit moment. Dus men weet ook niet meer wat men van gekkigheid moet doen. Gratis fietsen, gratis scooters. Het is werkelijk ongelooflijk. Ik, ik zit op een hele andere lijn. Ik zou zeggen, maak uitkering afhankelijk van de prestaties wat men doet om aan het werk te komen. Valt dat tegen? Sorry, je bent, uh, je bent een bokje. Dan gaat er wat van je... Van je uitkering af. Zo zit ik erin. Hans Kaag, die twittert. Mijn vakbond is inkomensafhankelijk. En dat is ook belachelijk. Hans, dat is ook een, ook een mening. Wim van Hofwegen heb ik aan de lijn uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond met Wim van Hofwegen. Ja, zegt u maar. Nou, het wordt weer een totale chaos, want die fietsen worden natuurlijk weer verpatst onderhands door die werklozen. En dan uh, uh, zijn ze de fietsen zogenaamd uh, kwijt of verloren of gestolen. En die gaan nog een keer en nog een keer. Uh, dus het wordt een, een, een, een hele diffuse handel. En uh, niemand schiet er wat mee op, behalve dat er uh, grof geld mee wordt verdiend. Uh, en dat is schandalig natuurlijk. Ja. Oké okay, Wim, ben ik, ben ik ook met je eens. Uh, Wim, wie nog in, in Dubio zit is uh, luisteraar Kevin de Waard. Hij is aan de lijn. Uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vind je ervan? Waarom zou je nog gaan werken? Ja, ja inderdaad. Die vraag stel ik me dan ook af. Nou, ik woon, ik moet je zeggen, ik woon zelf hartje Rotterdam. In de stad, in het centrum. Op zich heb ik er uh, niet heel veel last van. Maar ik bedoel, ja... 90% en laten we het beetje gewoon bij de naam noemen, zijn het gewoon zwarte, ja, die, die een uitkering hebben. Ik bedoel, waarom een fiets geven als het die toch al jatten. Proberen we ons een beetje, een beetje netjes uit te drukken, Wim. Want dat vind ik niet de taal die we hier moeten ja. bezig bij avondspits. Sorry, dat, nee, dat gaat toch veel te ver. We hebben het wel even over. over we hebben het gewoon over mensen. Dat kan, dat kan blank zwart. Dat kan uh, ge gekleurd zijn, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat om het feit, als je werkloos bent, moet je dan een fiets krijgen gratis. Van, uh, van feitelijk van overheidswegen om aan het werk te komen. Dat is, dat is de, de mening die ik heb. En daarover kunt u dus bellen. 1121. Wel een beetje let op de taal uh, als, u, als u belt. Uh, op Twitter Zegt Rijndert, Jan, eh, laten we de werkgevers die fiets betalen. Dat is ook nog een plan en dat is overigens wel vaker gebeurd. Aan de lijn, Leo Wijnbelt, voorzitter van de Voedselbanken Nederland. En meneer Wijnbelt, u bent het duidelijk met mij oneens, heeft u al laten weten. Goedenavond. Hi Joost, nou, Hallo. ik ben het helemaal niet met je eens. Nee. Ik ben het alleen eh, niet eens met eh, dat het probleem wat je in de stelling weergeeft, namelijk waarom zou u nog gaan werken... Verengd tot het uh, makkelijk in te koppen uh, fietsenzaakje in, uh, in Rotterdam. Dat ja. er enkele tientallen fietsen zal gaan. 500. En ik vroeg mij eerlijk gezegd af in de loop van deze uitzending. Uh, als ik nou gewoon kijk naar die duizenden mensen die uh, bij de voedselbank af, van de voedselbank afhankelijk zijn. Hoe die nu naar deze discussie luisteren. Uh, ja. Over het algemeen genomen uh, buitengewoon gemotiveerde mensen. die alleen maar willen werken. Laat uh, ik eens een categorie noemen. Uh, er zijn honderdduizend zzp'ers in Nederland, maar ik hoef niet te vertellen hoe hard dat die werken, die onder de armoedegrens leven en van voedselbanken afhankelijk zijn. Dat is natuurlijk een onvoorstelbaar groot probleem. En als je dan de discussie van willen mensen eigenlijk wel werken, verengt tot een paar fietsen in Rotterdam, dan denk ik dat die mensen zich door jou in het programma erg in de kou gezet voelen. Want het probleem is veel massiever als dit lullige maatregeltje van Rotterdam waar waren... natuurlijk elk zinnig nou, mee, mee, mee, mee oneens zal zijn. Ik moet zeggen, er is wel een verschil. Want ik zeg niet alleen die gratis fiets. Het gaat inderdaad, je geeft ze gratis eten feitelijk... je geeft ze bijna gratis huur, je geeft ze gratis een Ooievaarspas. Er wordt heel veel gegeven. En dat is uit de beste bedoelingen aan mensen die geen werk hebben. De vraag is wat dat mo voor motivatie oplevert... voor mensen om uit die situatie te komen. Daar wil ik het over ja, hebben. Ja, ik ben het met die, met die eerste spreker van gans harte eens van... je kan de mensen die werkloos zijn... Niet over, eh, zeg maar, over één kam scheren. Daar doe je heel veel mensen onrecht mee... die elke dag lijden als gevolg van het feit dat ze geen werk hebben. Uh, hij hanteert de percentages van uh, 60 die echt gemotiveerd zijn om te werken... 20% die, niet, die wel willen, maar niet kunnen... En alle aandacht moet zich, en daar ben ik het van harte mee eens, richten op die 20% die om wat voor dan ook niet gemotiveerd is om te werken. Maar ik weet zeker dat... Ja, dat ja. we ons op Maar ik weet zeker dat ook onder jouw cliëntele van de voedselbanken in Nederland, dat er ook een hoop mensen dit een ridicule plan vinden. Oh, daar ben ik van, nou, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Blijf aan de lijn lopen. Leo, blijf aan de lijn als je wil, want we gaan nog even luisteren naar wat, wat, wat bellers. Uh, jij bent voorzitter van de Voedselbank. Als mensen een vraag voor jou hebben, kan het ook. 0800 1121, we zijn er nog tot 7 uur met de avondspits. Uh, Tineke Huizinga, wellicht de oud-staatssecretaris, die zegt... kijk naar de individuele behoeften van de werklozen en geef niet iedereen sowieso een fiets. Uh, Sam van der Poel, die zegt, Eertmans, we lijken te vergeten in welke achterstandspositie... Uh, mensen die in de bijstand leven, bestaat er nog wel zoiets als solidariteit? Uh, dan ben ik bij Marieke, nee, sorry, Alex Schutter uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik ben het uh, eens om mensen te stimuleren om uh, te gaan werken. Ik vind alleen wel, uh, aangezien de gemeente Rotterdam zoveel moet zuinigen... En dan een uh, bureau in de hand neemt om werkeloosheid tegen te gaan die ontzettend veel geld kost. En dan ook nog eens een keer via een leuke marketingstunt gaat zeggen van... Hé, hey, dat is leuk, wij geven een gratis fiets, maar dat komt niet van de overheid. Nee. Dat niet van de betalen maar wie betaalt dat bedrijf? Dat zeiden we net ook al. Ja, uh, ik zou zeggen stop met dat bedrijf. Nou ja, dat, dat komt op zich goed uit dat we de eigenaar van dit bedrijf toevallig ook nu aan de lijn hebben als beller... Johan Haga eh, van het bedrijf Challenge, uh, Challenge Support Sports. Goedenavond, je bent er weer. Ja, nee, ik dacht van, uh, ik kreeg twee minuten de kans en uh, vervolgens uh, ging de discussie ja. verder. En ik denk, het is wel interessant om nog even ja, een aantal dingen toe te lichten. Nou, we die... hebben nu nog één minuut Johan, dat moet ik erbij zeggen. Okay. Maar zeg nog gauw één korte statement. Jij bent de bedenker van de gratis fiets voor werklozen. Zeg nog één ja. kort statement, dan, dan ronden we met nou, jou af. Heel... Ja, heel duidelijk. Ik heb in het begin gezegd van: mensen krijgen een gratis fiets als ze een arbeidscontract voor zes maanden kunnen overleggen. Dat betekent dat mensen niet een cadeautje krijgen om ze te stimuleren, maar een cadeautje te geven als ze aan het werk zijn en dus uitstromen uit die uitpering. Dat betekent, ik heb die besparing genoemd van 7200 euro voor de gemeente. Dus het is een particulier initiatief, dus niet vanuit de reintegratie. En het is als beloning voor een baan. Maar jullie worden gefinancierd door de gemeente. Dus uh, dat is gewoon een, een verslijk broekzak uh, discussie. Nee, want ik heb ook gezegd, het is vanuit de moedermaatschappij. En de moedermaatschappij doet huisvesting, ja. die heeft horecabedrijven... Ja die heeft meerdere activiteiten. Dus het is niet vanuit dezelfde... dezelfde Oké okay, Johan, we moeten hem afsluiten. Dank, dank dat je belde. Als, als beller ben je er doorheen gekomen. Ik eh, waardeer dat. Uh, we sluiten de discussie voor vanavond, luisteraars. Uh, we gingen praten over werklozen die een gratis fiets kregen. Morgen zijn we er weer met een hele andere discussie. Ongetwijfeld bij avondspits van WNL. Ik wil u een hele fijne avond wensen. Straks gaat op deze zender verder Kunststof met Felix Rotterberg. Interessant. Tot morgen.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 Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Koffie? Ik moet toch wachten op het laden van... Hey.